Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Koenders stuurt de Nederlandse mensenrechtenambassadeur naar Saoedi-Arabië. Aanleiding is de executie vandaag van 47 gevangenen... onder wie een Shiïtische geestelijk leider. Ze waren veroordeeld voor terrorisme. De Nederlandse gezant Kees van Baar zal met de Saoedische autoriteiten praten... over de mensenrechtensituatie in het land. Koenders verwijst verder naar de EU-verklaring... waarin staat dat de doodstraf nooit mag worden toegepast... Eerder vandaag had Amnesty International de Nederlandse regering opgeroepen om veel meer te doen om executies in Saoedi-Arabië te voorkomen. Bij een zelfmoordaanslag in Somalië zijn vier mensen omgekomen. Dat gebeurde in een restaurant waar veel journalisten en ambtenaren komen. De terrorist droeg een netpak met daaroverheen een bomgordel. Veel mensen zagen dat op tijd en wisten te ontsnappen. Volgens de Somalische regering is de aanslag het werk van de terreurgroep Al-Shabaab. De politie in Tel Aviv is nog steeds op zoek naar de man die gisteren twee mensen doodschoot... bij een bar in een drukke winkelstraat in die stad. Er raakten zeven mensen gewond van wie sommigen er slecht aan toe zijn. Omdat op beelden van een beveiligingscamera te zien was hoe de man schietend op de bezoekers van het café afliep... werd hij snel herkend, onder meer door zijn vader. Die waarschuwde de politie die een klopjacht begon op de 29-jarige Israëlische Arabier. Voor zover bekend heeft de schutter geen banden met een terreurorganisatie en handelde hij op eigen houtje. Louis van Gaal heeft met Manchester United eindelijk weer een competitiewedstrijd gewonnen. De ploeg was thuis met 2-1 te sterk voor Swansea City. Het was van Gaals eerste overwinning in de Premier League sinds 21 november. Memphis Depay zat de hele tijd op de bank. Daily Blind speelde de volle 90 minuten. Het weer. In het noordoosten gaat het vanavond en vannacht vriezen. Met kans op sneeuw of ijzel. Lokaal kan het zeer glad worden. In de rest van het land blijft de temperatuur boven nul met hier en daar regen.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 It's tearing up my heart